Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook de gemeente Haarlem heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Wienen deed dat bij de presentatie van een onderzoek naar de gebeurtenissen. Hij zei dat het stadsbestuur zich beschaamd voelt. Haarlem was niet vertegenwoordigd in het bestuur van de VOC en de WIC. Maar uit het onderzoek blijkt dat de stad wel degelijk van de koloniën profiteerde. Eerder kwamen er al excuses van premier Rutte en de Koning, van enkele provincies, van de vier grote steden en van onder meer Vlissingen en Middelburg. Ook de gemeente Groningen wil excuses aanbieden. In Almere kunnen niet alle nieuwe woningen een stroomaansluiting krijgen omdat het elektriciteitsnet vol is. De gemeente heeft dat te horen gekregen van de netbeheerders Tennet en Liander. De gemeente zegt erdoor overvallen te zijn. Vorige maand zei Tennet nog dat er in Flevoland problemen dreigen als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan. Maar in een deel van Almere is er dus nu al een acuut probleem. De gemeente zegt dat er snel een oplossing moet komen omdat de ontwikkeling van Almere anders tot stilstand komt. Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het wordt mensen die binnen de Europese Unie verhuizen nu te moeilijk gemaakt om hun opgebouwde pensioen mee te nemen, oordeelt het Europese Hof van Justitie. Vaak moet er over de pensioenoverdracht belasting worden betaald en dat kan mensen ervan weerhouden om voor hun werk naar een ander EU-land te verhuizen. Nederland voldoet daarmee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal, oordeelt het Europese Hof. Nederland en de Europese Commissie hebben ruim tien jaar over de kwestie geprocedeerd. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 0 en 4 graden. Overdag geregeld zon, in het westen kan een lichte bui vallen, het wordt ongeveer 8 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met zaterdag vooral in de middag regen. Zondag buien, maar ook af en toe zon en meer wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Het lijkt ons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 6.9 ZFN From this moment I have been blessed I live To be alone How does it feel By the end of the day Are you sad Because you're on your own Ooh, I get by The little help my friends Ooh, are get by The little help.